Duitsland, dat tijdelijk lid is van de Veiligheidsraad... dringt al een tijdje aan op, op een onafhankelijke commissie... die voor de VN de gebeurtenissen in Syrië gaat onderzoeken. Maar zo'n commissie wordt tot nu toe tegengehouden door China en Rusland. De Syrische president Assad zei vandaag in een tv-toespraak... dat hij het verzet zal vernietigen. Hij sprak laatdunkend over de landen van de Arabische Liga. Een stratenmaker uit Geesteren moet van de rechter 75.000 euro... terugbetalen aan verzekeraar Egon... De man was na een ongeluk tijdens zijn werk in 2003 arbeidsongeschikt verklaard. Hij klaagde onder meer over een slechte lichamelijke conditie... en verklaarde dat hij nauwelijks meer het huis uitkwam. Maar Egon ontdekte op internetsites als Hives... dat de man al die tijd actief lid van een wielerclub is gebleven. Zo deed hij onder meer vier jaar achter elkaar mee aan een wielerkoers op Curaçao. Ook heeft hij in 2008 en 2009 op de fiets Alpe d'Huez beklommen. De rechter is het met Egon eens dat de man al die tijd in staat is geweest om geld te verdienen.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 Mercedes-importeur Stern heeft zich als koper gemeld. Het bedrijf verwacht dat er wel meer te zijn. Hessing is importeur van onder meer Bentley, Lamborghini en Rolls Royce... en zit in een futuristisch pand in de geluidswal langs de A2. De autotak van het bedrijf is volgens Stern levensvatbaar. Hessing kwam in de problemen door een omstreden vastgoedproject bij De Bild. Op het voormalige bedrijfsterrein van Hessing moet een zwaar bewaakte villawijk komen... met daaromheen een soort slotgracht. De kandidatuur van oud-voetballer Eric Cantona voor de Franse presidentsverkiezingen blijkt een publiciteitsstunt te zijn. De krant Liberation meldde dat Cantona president wilde worden... maar het was een truc van hem om aandacht te vragen voor de vele dak- en thuislozen in Frankrijk. In 2010 riep Cantona al op tot een bankrun om het financiële stelsel te laten instorten. Voor de tweede keer binnen een week heeft een Amerikaans schip Iraanse zeelui in nood gered... Het vrachtschip van de Iraniërs voer in de Persische Golf en had motorproblemen. De Amerikanen hebben de zes bemanningsleden met een sloep opgepikt. Een van hen had brandwonden. Afgelopen donderdag redden de Amerikanen 13 Iraanse vissers. Hun schip was gekaapt door Somalische piraten. Irak, Iran sprak toen in een reactie van een menselijk gebaar. Israël heeft in 2011 toestemming gegeven... voor de bouw van bijna 3700 huizen in oost jeruzalem Het hoogste aantal in tien jaar.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 Ajax hoeft de bekerwedstrijd tegen AZ niet zonder publiek te spelen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis het stadion in, heeft de KNVB bepaald. Het gaat om schoolklassen, sportverenigingen en begeleiders. De bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ werd op 21 december gestaakt... nadat AZ-doelman Esteban was aangevallen door een Ajax-hooligan. De wedstrijd wordt volgende week donderdag overgespeeld. Mensen die via de Oranje supportersverenigingen al kaartjes hebben besteld... voor het EK in Polen en Oekraïne, krijgen zeker hun kaartjes. Volgens de KNVB is de belangstelling voor EK-tickets nog niet erg groot. De Voetbalbond denkt dat dat komt doordat Oekraïne en Polen niet om de hoek liggen. De termijn voor het aanvragen van kaartjes door leden van Ons Oranje... en de supportersclub Oranje is in overleg met de UEFA verlengd tot 15 februari. Zo krijgen de supporters wat langer de tijd om te beslissen... of ze erbij willen zijn op het EK. Het weer, vannacht is het bewolkt en overwegend droog. Minima rond 6 graden, morgen opnieuw veel bewolking. Het wordt dan een graad of 9. Donderdag en vrijdag nog zacht, maar daarna kouder... met maximaal rond 5 graden en kans op nachtvorst. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat tussen de afrit Voorst en Twello een file van 2 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht wegens bergingswerkzaamheden. En de A9 Altmaar richting Amstelveen... daar is bij Raasdorp de verbindingsweg dicht. En dat was de verkeersinformatie. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.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 Een bank met ideeën. Gute Nacht, Freunde. Es wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 De reclamecodecommissie vindt dat cosmetica-bedrijf Vichy haar klanten misleidt. De anti-rimpelcreme transformeert de huid in vier dagen volledig, is de belofte van Vichy. En dat maken ze niet waar. Weet u dat ik dat eigenlijk heel geruststellend vind? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog van dinsdag 10 januari. Hoe gaat het met elkaar steeds vaker voor rotte vis uitmakende republikeinse presidentskandidaten? Ja, er wordt gestemd in New Hampshire. Romney gaat winnen, dat denkt iedereen. Maar hoe ruim? En maakt John Huntsman nog wat klaar? Zometeen meer hierover. En ik wil ook graag weten hoe het in Iran is. Het land komt steeds meer in een isolement. Ook de Europese Unie praat later deze maand over een mogelijke olieboycott. Thomas Erdbrink woont er al tien jaar en zometeen spreek ik met hem. En de beste Nederlandse documentaire op het ITVA was 900 dagen. Gruwelijke verhalen over het beleggen van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Maakster Jessica Gotter interviewde overlevenden en ze komt er zometeen over vertellen. En om vijf voor twaalf natuurlijk weer een mooi gedicht. Dan is John Jansen van Galen aan het woord. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 10 januari. De baas van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers mag weer aan de slag. Door de werkwijze van Noort en al zou een angstcultuur heersen. Ze werd tijdelijk op een zijspoor gezet, maar de manier waarop dat gebeurde deugt niet, vindt de rechter. Tot vreugde van de advocaat van Al-Bayrak. Haar reputatie is enorm bezoedeld in de afgelopen tijd. En voor haar is dit eindelijk een erkenning van het feit dat deze non-actiefstellingen onterecht zijn geweest. In de Tweede Kamer zijn ze er minder blij mee dat de baas van het COA weer aan de slag kan. Het is uh, duidelijk dat mevrouw Al-Bayrak aan pure zelfrijking heeft gedaan... door zichzelf een veel hoger salaris toe te eigenen dan de de norm voorschrijft. Ja, en dat is pure diefstal van de belastingbetaler. Vorig jaar ging het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman niet door... vanwege de onrust in het land. De ontvangst vandaag was er niet minder hartelijk om. Ja, tussen het klikken van de camera's door... kon u, als u goed luisterde, de koningin en de sultan tegen elkaar horen zeggen... dat het fijn is het uitgestelde staatsbezoek nu in te halen. Fijn voor de koningin, maar ook voor de Nederlandse bedrijven. Die willen handel drijven met omaan. En ook de vakbonden willen hun steentje bijdragen. We hebben hier uitgelegd over hoe ons overleg ons poldermodel eruit ziet. En de paradox is een beetje dat we hier vol vuur dat verhaal vertellen. En ik geloof er zelf ook in. En als we niet uitkijken, zetten we het in een eigen land... zonder er goed over na te denken bij het grof vuil. En waar ter wereld de koningin ook op staatsbezoek is... er zijn altijd landgenoten die haar willen zien. Uh, nou, ik zag een oranje hoed, maar ik weet niet of dat van... Uh... Was de koningin? Je was in het oranje. Toch, dan hadden we dat wel goed. En dan vroeg ik me af of in deze ouders maximaal... nieuw Alexander zijn. Dat klopt, ja. ook. het dus Zwaaien. dus ja, zie, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Lijkt me een klein kind, hè. Uithoorn heeft het helemaal gehad met de Somalische kwadhandelaren in het dorp. Als mier op een hoop uh, stront, zeg ik altijd maar, komen ze er allemaal op af. En dan is het hier allemaal uh, kofferbakhandel en uh, geschreeuw en uh, ja, rotzooi. Uh, en, uh, ja, het ziet er niet uit. Uithoorn is de enige plaats in Europa waar handelaren hun kwad inkopen. Overlast is dan onvermijdelijk. Als 300 of 400 handelaren komen in één plaats, die maken overlast overal. Kwad is een blad waarop de gebruikers kouwen. Net als van koffie word je er opgewekt van. Maar je kunt er ook ziek van worden. Last van uh, gebit, maar ook hartkloppingen, paniek, aanvallen, stemmingswisselingen. En daarom wordt de handel in kwad verboden. Weer had hij contact met de aarde, astronaut André Kuipers. Hij beantwoordde vragen van studenten en één brandende vraag van premier Rutte. de volgende vraag, is nog constant gewichtloos? Dus... Dat was nieuws vandaag op radio NTV. en tv. Uh, en naast mij zit Ewout de Jong met de krant van morgen. Ambtenaren en insiders bij de provincie Noord-Holland verdenken diverse bestuurders, oud-bestuurders en provinciale politici van corruptie en het aannemen van gunsten van zakenpartners. Met dat nieuws komt de Volkskrant morgen. Noord-Holland heeft een onafhankelijke commissie die mogelijke integriteitsschendingen bij de provincie onderzoekt. De commissie is kort geleden ingesteld door de provincie na de corruptieaffaire rond de voormalige VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Het onderzoek richt zich op alle aanbestedingen en transacties waar de provincie bij is. ...getrokken was tussen 2003 en 2011. Daarnaast onderzoekt de commissie zaken als mogelijke omkoping... ...fraude en onterechte toezeggingen aan derden. Bij de commissie zijn in korte tijd meer dan 50 meldingen van misstanden binnengekomen. Die hebben volgens de commissie betrekking op meerdere leden van gedeputeerde staten commissievoorzitter Van den Heuvel noemt het aantal van 50 inderdaad veel. Er is veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat de onderste steen boven komt. vakbond CNV is tegen stakingen in het onderwijs. In het Nederlands Dagblad zegt voorzitter Rog van CNV Onderwijs... dat er op dit moment geen reden is voor een lerarenstaking. Deze week hebben zo'n 2500 leraren het werk neergelegd... uit protest tegen de herinvoering van de 1040-uren-norm... en het terugbrengen van de zomervakantie van 7 naar 7. Volgens de voorzitter van CMV Onderwijs wordt die weekvakantie ergens anders in het schooljaar ingevoegd. Pas als dat niet gebeurt is een reden voor actie, vindt hij. Verder vindt ook CMV Onderwijs de 1040 uren norm een slechte zaak. Maar de voorzitter wijst erop dat scholen niet verplicht zijn om de norm uit te voeren. Ook de werkgevers zijn tegen de urennorm, zegt de bondsvoorzitter. Maar de voorzitter van de vakbond Leraren in Actie, die achter de lerarenstakingen zitten, noemt hem naïef. Hij heeft kennelijk veel vertrouwen in de werkgevers. Je kunt wel wachten tot de werkgevers en ministers daadwerkelijk aan de vrije dagen van de leraren komen, maar wij laten onze stem liever nu al horen. Al dus de voorzitter van Leraren in Actie in het Nederlands Dagblad. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil van de OV-chipkaart af. Dat valt te lezen in de metro. PvdA, SP en VVD zijn de problemen met de OV-kaart zat. Ze willen dat TransLink Systems, het verantwoordelijke bedrijf, wordt opgeheven. De storing van afgelopen maandag was volgens de partij het zoveelste probleem. VVD-Kamerlid Abtroot zegt dat er bij elk systeem wel wat mis kan gaan. Maar bij TransLink zijn er intussen te veel problemen en haperingen geweest. Ook vervoersbedrijf Arriva is woedend, schrijft Metro. De storing van afgelopen maandag was extreem en duurde onacceptabel lang, vindt een woordvoerder. Een nieuw bedrijf met een flinke vinger in de pap van de overheid... moet de belangen van vooral de reiziger beter behartigen, vinden de partijen. Brommers en scooters zijn uit de mode. De Snorfiets is dé gemotoriseerde tweewieler van 2012. Dat blijkt uit onderzoek van BOVAG en Veilig Verkeer Nederland... waar Spits over schrijft... In tegenstelling tot wat veel mensen denken... is driekwart van de brommer- en snorfietsrijder ouder dan 35 jaar. En die leeftijdsgroep vindt het steeds onveiliger... om tussen de auto's door te moeten rijden. Ze gebruiken liever het fietspad. Daarnaast gaat de jeugd steeds minder voor een brommerrijbewijs. Waarschijnlijk lokt de auto steeds meer... omdat ze nu vanaf hun zeventiende al aan rijlessen mogen beginnen. Er zijn ook nog een paar andere verklaringen voor de toenemende populariteit van de snorfiets. De licht gemotoriseerde tweewieler ziet er steeds beter uit met kekke retro en zo. Maar ze blijken ook in de stad erg bruikbaar. Bijvoorbeeld voor die makelaar die even snel zonder helm in zijn mooie pak over het fietspad binnendoor naar een bezichtiging kan snorren. Als er tenminste huizen te verkopen zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Een opmerkelijk bericht op de voorpagina van de Franse krant Libération. Voetballegende Eric Cantona in de race om het Franse presidentschap. Voetbalkenner Simon Cooper in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Het, maar het blijkt een, een stunt. Hm? Nou, een stunt. Hij stelt zichzelf kandidaat om het probleem van huisvesting aan de orde te stellen. is grote woningnood in Frankrijk. Er zijn iets van 2 uh, miljoen mensen, 2,5 miljoen mensen die uh, slecht wonen. En uh, hij wil dat kandidaten daar iets aan doen. Ja. En hij zet daarmee druk op die kandidaten. Ja, het is dus een stunt met een boodschap. Precies, het is, uh, kant en is altijd een man met een boodschap. Hè? Ja. Nou, het is een politiek geëngageerde sportman, toch? Uh, precies, hij is voetballer uh, ja. politiek en kunst. Hij is ook theaterproducent en hij is filmacteur. En uh, hij doet beachvoetbal, dus hij doet, uh, die man doet van alles. Ja, en uh, lukt hem dat een beetje uh, om aandacht voor die zaak te krijgen? Nou, ik schrok wel. Uh, ik uh, zat vanochtend in het café en ik opende Liberation. Nou, hij staat gewoon op de voorpagina met zijn stunt. En uh, pagina 2-3 gaan over de ideeën van Kantenaar en het probleem van huisvesting in Frankrijk... Dus uh, ja, die man die trekt toch wel de aandacht... terwijl Liberation een hele serieuze krant is. Ja, maar uh, stel nou dat hij zich uh, bedenkt... Hè, zou hij dan een kans maken hè, op dat Franse presidentschap? Is hij is zo geliefd in Frankrijk? Nee, hij is ook niet bijzonder geliefd in Frankrijk... omdat hij, uh, hij is nooit een nationale held is geweest. Hij speelde niet in het team dat het WK won. Uh, en als hij in dat team had meegedaan, dan is het WK misschien niet gewonnen... omdat het zo'n uh, twistfiguur is... Maar het is wel een hele markante man. Dus iedereen in Frankrijk kent hem. En heeft ook wel een mening over hem. En, en respecteert hem ook. hij heeft ontzettende uitstraling. Hij zegt de James Dean van het voetbal. Maar het is niet. Zo... Zidane was geliefd. Zidane heeft niks te zeggen, maar is geliefd. Kantona heeft veel te zeggen en is niet geliefd. Oké. Okay. Dus Kantona uh, in het Elysée, dat uh, is uh, absoluut uh, ondenkbaar. Uh, ik vrees van wel, ja. <laughs> Oké, okay, dank je wel. You don't think I'm funny anymore You used to laugh at all my jokes Even though you'd heard them all before But you don't think I'm funny anymore I used to fake a heart attack And fall down on the floor But even I don't think that's funny anymore I guess things change The more they change, the more they stay the same. there ain't no blame. Sometimes the picture just don't fit the frame. And this is where the cowboy yields the floor. 'Cause you don't think I'm funny anymore. say there ain't no blame sometimes the picture just don't fit the frame and yeah, this is where the cowboy yields the floor cause you don't think I'm funny anymore did you hear the one about the dirty whore oh I forgot You don't think I'm funny anymore You don't think I'm funny anymore van Willy Nelson was dit. Ja, vandaag werd bekend dat rapper Snoop Dogg er eens is opgepakt voor het bezit van uh, wat jointjes met marihuana. Nou, hij is in een goed gezelschap, namelijk van deze Willy Nelson. Die werd vorig jaar op dezelfde locatie ook opgepakt. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe zwaar die straf is. Nou ja, goed. Ach, zolang ze geen kwad kouwen. Um, we gaan naar Amerika. Na de voorverkiezing in Iowa, vorige week, is het op dit moment de beurt aan de Republikeinen in New Hampshire om te stemmen. Begint zich nu al een serieuze Republikeinse tegenstander van de Barack Obama af te tekenen? Ik ga het vragen aan Wessel de Jong. Dag Wessel. Ja, hallo. Ja, correspondent. Je bent in New Hampshire. Ja, vorige week in Iowa was dat allemaal heel opgewonden, die sfeer. Dat was namelijk de eerste voorverkiezing. Hoe is dat nu in New Hampshire? Nou, dit is de tweede voorverkiezing ja? en die is uh, minstens zo opgewonden. Oh. Dat is eigenlijk al een soort vast duo, hè? Iowa en New Hampshire. Dat zijn de twee eerste staten die hun oordeel uitspreken. Er wordt hier ook heel anders campagne gevoerd dan in de rest van Amerika. Het is echt hier een soort deur-tot-deur uh, -deur politiek. Uh, dus de politici, uh, de kandidaten leggen hier echt een, een examen af. Ze doen ongelooflijk veel bezoeken leggen ze af. Ze moeten echt uh, laten zien, laten bewijzen in twee, deze twee staten. Dat ze uh, ja, mensen van vlees en bloed, dat ze die kunnen aanspreken. Dat ze naar hem kunnen praten, dat ze voldoende geld ook hebben om een beetje campagne te voeren. Dit is echt hun, hun allereerste examen wat ze afleggen in deze twee staten. Ja, en uh, Mitt Romney gaat winnen, hè? tenminste, dat heb ik overal uh, gelezen. Ja, hij gaat winnen, dat staat vast. Hij speelt een beetje vals, in zekere zin omdat hij in deze staat heeft hij een vakantiehuisje. Hij speelt een thuiswedstrijd. Hij was gouverneur van de naburige staat hier, Massachusetts. Dus hij heeft hier een, een wit voetje bij de kiezers. Dus hij gaat wel winnen, dat staat vast. Maar toch wel heel belangrijk voor hem is uh, hoe hij gaat winnen. Hij moet echt wel een beetje overtuigend winnen. Want uh, je zei het al ja, vorige week, grote opwinning in Iowa. Ja, daar won hij met acht stemmen. Nou, hij moet het nu toch echt wel een beetje beter gaan doen, gezien de papieren die hij heeft. Anders heeft hij toch wel een probleem. Ja, en letten die inwoners van New Hampshire op andere zaken dan de, de, de, de mensen die in Iowa wonen? Ja, zeker. De, de, de staten zijn wel vergelijkbaar. In, ze, in, in, in die zin dat ze allebei heel klein zijn... en dat de bevolking overwegend uh, gewoon blank is. Maar het, uh, het grote verschil is dat dit misschien wel de staat is... Uh, Iowa is een hele religieuze staat. Hè. Een week geleden hebben heel uh, veel, uh, veel, veel evangelicals uh, hebben daar gestemd. Dus het was een hele conservatieve campagne daar. Dit is de staat die misschien wel van heel Amerika het meest, meest seculier is. De minste mensen gaan hier van heel Amerika gaan hier naar de kerk. En het is ook de staat die misschien wel de grootste... ...hekel heeft aan, aan big government, grote afkeer heeft, uh, heeft van de regering. Dus het is een, een compleet ander profiel dat de kiezer hier heeft. En, ja, die gaat dus ook anders stemmen. Ja, en Stan Veuger, uh, goedenavond. Ja. Tenminste, het is hier avond. Promovendus Economie aan de Universiteit van Harvard. Jij volgt de Republikeinen en met name die, die Tea Party. Uh, wat vind jij? Is Mitt Romney de gedroomde Republikeinse presidentskandidaat? Uh, nee, absoluut niet. Maar wel zeker de, wel waarschijnlijke weekend. Uh, nee, we gaan eens dus even um, naar hem luisteren. Ja, maar voordat we verder gaan, gaan we even naar hem luisteren. I'm going to do something to government. I'm going to make it simpler and smaller and smarter. Getting rid of programs, turning programs back to states... and finally making government itself more efficient. I'm going to get rid of Obamacare. It is a moral imperative for America to stop spending more money than we take in. Het It's killing jobs, and it's keeping our kids from having the bright prospects they deserve. The experience of balancing budgets is desperately needed in Washington, and I will take it there. I'm Mitt Romney, and I approve this message. Ja, nou. uh, Stan, uh, wat is zijn yeah. unieke selling point? Je zei hij, hij is eigenlijk, uh, wat mij betreft, helemaal niet de gedroomde kandidaat. Zijn unieke, unieke, zijn unieke selling point is, denk ik, de zijn uh, ervaring in het bedrijfsleven... And wel ligt ook dat hij rustig en competent overkomt. Maar dat staat tegenover dat de ideale republikeinse presidentskandidaat. Um, zeker niet in het verleden voor abortus geweest te zijn. Voor een verplichte ziektekostenverzekering in zijn eigen staat. Um, voor, uh, voor TARP, dat het programma waarmee de banken uh, een beden uitkrijgen. En dat soort dingen waar hij inmiddels wel bij, van mening over is veranderd, die staan de... de Echt een meer meer conservatieve actie heel erg tegen, denk ik. Ja. Het helpt dus ook niet helemaal dat hij uh, uh, spe, speciaal ondergoed naar de kerk daar en niet is maar normaal. Ja, en dan is er ja. ook nog uh, die meneer John uh, Huntsman, hè? Ja, die, uh, die, die wordt waarschijnlijk de verrassing van de dag. Ik denk dat die derde gaat eindigen. Uh, misschien dat hij vanuit Paul nog net in de helpt. Maar hij woont al hij woont ongeveer een half jaar in New Hampshire. Ja. Ja. Hij uh, heeft al zijn op gevestigd. de lijn is behoorlijk slecht. Daarom ga ik toch even terug naar uh, Wessel. Uh, Wessel, maakt die Huntsman een kans? Uh, nou, op de Jouw lijn is ook slecht. slecht. Ja, die is, is dat heel slecht. Toch? Ja, ja waardeloos. Ja, ja, hoor jij zeggen. het zelf ook? Want ja, jij hoort het zelf ook. Ja. ja, is het te doen of niet? Of, uh, uh, nou, op dit moment uh, is het volgens mij eigenlijk niet te doen. Eigenlijk heel slecht, hè? Ja, Moet ik even doorpraten, hmm. proberen of heeft het geen zin? Ja, laten we even gewoon doorpraten. Ja, okay. ja, het ja, lijkt een John beetje Het is, is, is, is wel vervormd. Ja, ja probeer het ja, maar. maar. Ja, precies. Het, het, het, Zo'n zo digitale hapering. John Hunsman zal nooit de, de, de Republikeinse presidentskandidaat worden. Tenminste, die kans is echt, uh, die kans is echt wel heel erg klein. Dat, dat, dat, dat staat vast. Maar wat voor hem belangrijk nu is, dat is hij, dat hij door kan. Dat hij verder campagne gaat voeren. Als hij nu echt vierde wordt of vijfde wordt, ja, dan, dan, dan gaat hij hoogstwaarschijnlijk ja. gaat hij, gaat hij afwachten. Het is te is slecht. We kunnen okay. je gewoon echt helemaal niet meer verstaan. We, we gaan je even opnieuw bellen. Ik denk dat we tussendoor maar nou even naar een muziekje gaan. Ja, er zit niks anders op. Weer. Wes ja, ik ben er. Ja, je, bent, je bent er weer. Wessel de Jong. Ja, we hadden het net ja. over Huntsman. Want die Huntsman die was er in Iowa niet bij. En nu is hij in New Hampshire is opeens uh, erbij gekomen. Ja. Precies, nou, hij heeft op, op New Hampshire daar heeft hij al zijn kaarten opgezet. Hij woont hier ook in New Hampshire. Hij wist ook wel dat hij in Iowa zo'n beetje... bij dat hele, dat hele conservatieve kiezersvolk... dat hij daar, daar kansloos zou wezen. Kijk, zijn grote handicap is wat hem wordt aangerekend. Hij was voor president Obama Was hij de ambassadeur in China. Ja, het feit dat hij heeft gewerkt voor Obama... daar wordt hij geloof ik al door de helft van de republikeinen... Als een, als een verrader beschouwd. Dus het conservatieve gedeelte van de republikeinen... zal die echt nooit uh, tevreden kunnen stellen. En ook een handicap van hem is... hij is echt de absolute lieveling van de Amerikaanse pers. Uh, he, kranten hebben hem uitgeroepen als de ideale kandidaat. Ja, daar is eigenlijk geen, uh, ja, geen groter probleem eigenlijk voor hem denkbaar... dan dat juist wat republikeinen natuurlijk absoluut niet uh, kunnen waarderen. Wat raar, want je zou zeggen dat zou juist een voordeel moeten zijn... Nee, want de pers in de ogen van veel republikeinen... dat is een, een liberaal linksche, oh, okay. stelletje, stelletje verraders. Dat zijn communisten ongeveer in de ogen van de republikeinen. De meeste, de meeste kranten. Dus nee, dat, is, dat, dat pleit erg tegen Huntsman eigenlijk. Ja, dus hij maakt geen enkele kans. En uh, president uh, Obama, die uh, zit niet stil. Ik begrijp dat hij meer campagnekantoren in New Hampshire heeft... dan alle republikeinse kandidaten bij elkaar. Ja, nou, Waarom is dat? Ik denk dat president Obama, president, dat had hij, die had hij in 2008 al. Hè? Dat is ook wel een heel verschil met, met vier jaar geleden. De meeste kandidaten, Republikeinse kandidaten hier nu, die hebben allemaal één kantoortje. Nou, zowel Hillary Clinton als Obama, die hadden allebei in deze staat. In de tijd hadden ze 16 kantoren. Dus dat, dat is echt een ongelooflijke, ongelofelijk aantal. Kijk, en Obama voelt deze keer voelt je ook wel haar fijn aan uh, dat het echte verkiezingen nu gaan worden. Hij is natuurlijk natuurlijk vier jaar geleden, ja, walste die zeg maar het Witte Huis binnen. En het wordt sowieso nu, dat staat wel vast, gewoon door de toestand van de economie, wordt het een hele moeilijke herverkiezing. Dus en daar is die zich gewoon op aan het voorbereiden. Ja, is hij al begonnen met zijn campagne? Uh, eigenlijk wel, dat zou je wel kunnen zeggen. Hij heeft, net zoals alle republikeinen heeft hij uh, zo'n bus al waarmee hij zo nu en dan door het land toert, wat hij dit wat bit najaar deed, uh, gaan ze nu en dan al kleine verkiezingsspotjes uit. Ja, als president, je, je voert per definitie al campagne, je bent natuurlijk zo zichtbaar als bewoner van dit Witte Huis. Ja, en uh, de, de, hoe laat gaan we die uitslag eigenlijk uh, weten? Ja, de, de, de stembureaus gaan hier om negen om uur dicht, dus dat is om drie uur s'nachts uh, bij jullie. Dus dat is eigenlijk heel erg laat. En dan, ja, er komen natuurlijk al wel wat polls, zeg maar, om vier uur s'nachts. Maar ik denk toch pas om een uur of vijf dat je, dat je de eerste uitslagen, of zelfs later nog, dat je die te horen krijgt. Ja, Stan Veuger, uh, jij bent er ook nog, hè? Ja, ja we hadden problemen met de, met de verbinding. Jullie waren allebei op een gegeven moment niet ja. om aan te horen. Maar goed, nu gaat het opeens weer goed. Uh, ja, uh, als Romney vanavond wint, dan staat hij al met 2-0 voor hè, op een, een, uh, zijn rivaal uh, Gingrich. Ja, Dat is precies. natuurlijk toch belangrijk, al is het maar symbolisch. Ja, Gingrich heeft het in slecht gedaan en het vanavond waarschijnlijk weer. Ik denk alleen, Van Torm is nog misschien een klein beetje een kandidaat die hierin kan blijven... Ja. Even toe wel een kans te hebben. Gingrich hoopt, denk ik, dat hij South Carolina win. Ja, Goed, we oh. blijven het in de gaten houden. Dank jullie allebei, Stan Veuger en Wessel de Jong. Ja, cool. ja daar is Gino weer. Gino Vanelli. I'm 1974 steeg zijn stervrij plotseling die van Gino Vanelli, En hij zou nu weer uh, komen optreden in Nederland. Onder andere live in het oog. Nou, dat had ik wel eigenlijk heel leuk gevonden. Maar het gaat allemaal niet door. Medische redenen laat zijn management weten. Dus we moeten het maar doen met een cd Iran raakt meer en meer in een isolement. De spanningen tussen Iran en Amerika lopen alsmaar verder op. Later deze maand praat de Europese Unie over een mogelijke olieboycott tegen het land. Lastig voor president Ahmadinejad, maar wat betekent het voor de economie van Iran en voor de Iraniërs? Dat ga ik vragen aan correspondent Thomas Edbrink in Teheran. Goedenavond Thomas. Hoi Ja, Jij woont al een jaar of tien in Iran. Ja, hoe gaat het uh, met Iran deze dagen in het dagelijks leven? Nou, ik denk uh, een stuk anders dan mensen in Nederland misschien denken. Um, nationale munt, de Riaal is uh, ingestort uh, na Amerikaanse sancties. En als je praat met uh, eigenlijk iedereen, van taxichauffeur tot aan advocaat, van kapster tot aan supermarkteigenaar, dan is er, dan zijn er enorme zorgen over de toekomst. Um, mensen zien dat uh, producten die ze normaal kochten... van nu laad plaat tot aan computers... opeens 35% duurder zijn geworden. Uh, en ze denken van, hoe zit dat? Hoe komt dat toch? dat onze leiders altijd maar uh, het beste dagen? En dat we er de gevolgen van moeten voelen. En wat je ziet is meer en meer een gevoel van... eigenlijk zit het niet helemaal goed met onze leiders. En hoe ziet onze toekomst eruit? Ja, Amadine is op bezoek. In uh, Latijns-Amerika, we zagen hem uh, op de foto met president Chavez uh, van Venezuela. En natuurlijk op pad met de politieke missie. Of is hij ook op zoek naar iemand om zaken mee te doen? Ja, Achmed, dat is natuurlijk altijd op zoek om mensen uh, ja, om, uh, naar, naar landen die nog zaken met, uh, met Iran willen doen. Maar de feiten zijn, uh, zijn natuurlijk uh, zijn er niet zoveel uh, meer, anders. We hebben niet zoveel nee. meer, dat is het probleem. Tot uh, toen ik hier kwam, je zei het, 10, 8 jaar geleden... Uh, toen deed uh, Iran volop zaken met Nederland. Uh, we, ze kochten uh, belangrijke onderdelen voor de olieindustrie... maar ook uh, kaas en bloemen en andere dingen. Nederland, Duitsland, Frankrijk. Allemaal belangrijke handelspartners van Iran. Nou, dat is eigenlijk allemaal weggevaagd. Uh, in de loop der tijd zijn Iraniërs uh, naar China gegaan om zaken te doen. Naar India, in bepaalde mate ook naar Latijnsland... Amerika, maar het houdt allemaal niet over. De kwaliteit is minder. En mensen voelen veel meer aan dat, uh, ja, dat ze steeds geïsoleerder raken. En die ontevredenheid af en mensen gewoon toe. Ja, jij zegt uh, de spullen worden steeds duurder. Maar toch, uh, dat gaat slecht met de economie in feite. Maar toch is die olieprijs de afgelopen jaren flink gestegen. Dus dan zou je denken, daar moet Iran toch enorm van profiteren. Ja, het is eigenlijk onderdeel van het probleem. Ze hebben de afgelopen uh, vijf jaar 500 miljard dollar aan ODI-inkomsten gekregen. En dat is evenveel als in de afgelopen 25 jaar daarvoor. Er is dus enorm veel geld in het land. En uh, daardoor is de inflatie al heel erg Gestegen uh, de afgelopen jaren. Nou, nu is er een situatie ontstaan waarin de Amerikanen zeggen van... wij gaan proberen de Iraanse centrale bank onder sancties te brengen. Dat zou betekenen dat Iran uh, alleen met veel meer moeite uh, olie kan verkopen aan het buitenland. Want die tra transacties, en dat zijn natuurlijk gigantische grote bedragen van miljarden dollars, die gaan via die centrale bank. Nou, Iraniërs denken nu, oh, als straks onze centrale bank onder sancties komt, uh, dan moeten we nu zorgen dat we zelf, uh, hè, dus van slager tot aan, uh, tot aan kunstenaar dollars in onze handen krijgen, want die vrezen dat hun munt niet zwaar gaat worden. Tegelijkertijd heb je de Iraanse staat, die nog steeds een hele dikke bankrekening hebben, eh, maar in dollars, en dan zou je zeggen van oké, okay, dan kunnen ze dan makkelijk wisselen met hun bevolking, maar omdat de inflatie als ook was door de grote olieinkomsten van de afgelopen jaren, kunnen ze nu niet hun dollars makkelijk verkopen hier, uh, aan de gewone Iraanse burger. Omdat er dan nog meer inflatie komt. Dus de administratie zit echt in een lastig pakket economisch. Ja, ik begreep dat zelfs sms'jes waar het woord dollar in voorkwam... Uh, op een of andere manier tegengehouden werden, hè? Heb jij dat ook gehoord? Ja, ik, daarmee... Nou ja, dat, dat, dat illustreert eigenlijk de, het feit dat, dat, dat de Iraanse politici geen antwoord hebben op het oplossen van deze crisis. Uh, ze zorgen inderdaad voor dat je dus een sms'je met het woord dollar of uh, koers, dat je dat niet meer uh, naar elkaar kan sturen. Uit angst dat mensen de echte dollarprijs naar elkaar geven. Tegelijkertijd bellen ze op naar uh, ja, uh, mensen die dollars wisselen in winkeltjes, om ze te zeggen van uh, alsjeblieft uh, veeg. Uh, de prijs die je nu hebt staan, van je bordje af en schrijf een andere prijs op, een lagere prijs. En dat doen die handelaren dan wel, uh, natuurlijk braaf. Maar ja, tegelijkertijd, als je daar naartoe gaat en zegt ik wil dollars kopen, zegt iedereen, ik verkoop ze niet. Want ik denk dat ze meer waard gaan worden in de toekomst. Ja. Uh, maar die onvrede neemt dus toe, hè, onder de bevolking. Uh, hoe lang uh, houdt hij dat nog vol? Ik bedoel, waar gaat het eindigen? Ah, dat is natuurlijk al heel lang het grote mysterie van uh, Iran geweest. Misschien kan je nog herinneren, in 2009. Ja. Twee waren jaar geleden, hier, ja. Voor de Arabische lente. Protesten. Precies, ja. Waren hier, sorry? Ja, toen waren de protesten twee jaar geleden, hè? uit onvrede. Ook. Precies. Ja. Er waren protesten uit onvrede en um, uh, de Iraniërs gingen de straat op... in stille protesten, vroegen bijna heel vriendelijk om veranderingen... en kregen in ruil daarvoor um, uh, wapenstokken en kargas uh, om hun oren. Um, het is natuurlijk wel zo als je een, uh, vervolgens geen enkele verandering doorvoert als staat... of het nou Iran is of China of België... Um, als je maar geen veranderingen doorvoert, dan krijg je op een gegeven moment een protestbeweging daar, uh, daartegen. En hoewel ik niet in de toekomst kan zien, kijk ik gewoon naar hoe dat in andere landen in de Arabische regio is gegaan. En dan zeg ik, ja... Yes, het zou helemaal niet vreemd zijn als je gezien de economische problemen, gezien de onschreden, ook hier toch weer protesten ge uh, zal gaan krijgen. En overigens ben ik niet de enige die dat zegt. Zelfs de Iraanse leiders hebben de afgelopen weken gewaarschuwd dat in de aanloop van de verkiezingen van 2 maart, uh, parlementsverkiezingen worden hier dan gehouden, dat er weer protesten kunnen gaan plaatsvinden. Dus dat laat wel zien dat iedereen hier toch een beetje op scherp staat. Ja, en dan is er ook nog een mogelijkheid van een Europese Unie boycott. Hè? Daar wordt over twee weken over gepraat. Ja, precies. En, en volgens sommige bronnen in Europa... al zullen dat wel waarschijnlijk eh, eh, pro-Amerikaanse bronnen zijn... wordt er gezegd dat dat boycott al helemaal rond is. Of dat nou zo is of niet... Eh, wat de val van de Iraanse munt heeft laten zien, is dat als er al gedreigd wordt met sancties, dat die munt nog verder kan dalen, want dus is toch nog meer tot ontevredenheid kan leiden. Nou, als Europa inderdaad deze stap neemt, dan weten mensen wel heel zeker in Europa waar ze mee bezig zijn. Dan brengen ze de confrontatie hier binnen het land zeker dichterbij. Ja, is het nog wel leuk om daar te wonen? Ja, het is hartstikke leuk om hier te wonen, volgens een journalist wel. Ja. Uh, maar als je gewoon kijkt naar je vrienden en de mensen die je, die, die je hebt leren kennen... dan zijn heel veel mensen ja, begrijpelijk heel erg depressief en bezorgd over de toekomst. Oké, okay, dankjewel Thomas Edbrink En sterkte daar. Het wordt een lange reis. Een lange reis.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 De flats over het kanaal, niemand op de weg, zet hem in vijf. Maak niet zo'n kabaal. Alles is oké. Okay. In Vis. Dit weekend treedt hij twee keer op in Groningen als belangrijke Nederlandse artiest op het internationale Eurosonic Festival. Dat is donderdag en zaterdag in de Oosterpoort tussen allemaal Nederlandse popbands tijdens het jaarlijkse Noorderslag. Het nummer heette De Grote Zon. We gaan de geschiedenis in. Op 8 september 1941 werd het Russische Leningraad, nu Sint-Petersburg, door de Duitsers omsingeld en hermetisch afgesloten. 900 dagen lang. Binnen de kortste keren was de stad veranderd in één groot kerkhof. Bij mij in de studio zit maakster Jessica Gorder. Hartelijk welkom. Hallo, Jij je hebt wel? een film gemaakt over dat beleg van Leningraad. Hij gaat uh, vrijdag in première. In de, donderdag, die, die, ja. donderdag. Ja, donderdag. Nee, heel goed. Donderdag. Um, ja, ik had het een, net. Uh, tijdens het plaatje zat ik even met je te praten. Toen zei ik: Ja, dat is helemaal niet iets wat in ons collectieve geheugen zit. Dat beleg van, uh, van, van, van Leningrad. Nee. Hoe komt dat? Nou je, ja, dat is, dat er, zijn, er zijn natuurlijk. Waarschijnlijk meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Maar een van de redenen is dat er uh, in Rusland is het uh, ja, tot een, een heldenmythe uh, gemaakt. En, uh, uh, en zeg maar zijn, is het, ver, het was ook verboden na de oorlog voor de mensen om over de echte gruwelen te praten. Dus niet helemaal verboden om over beleg te praten, maar wel over mm -hmm. de dingen die er echt gebeurd waren. Uh, ja, en toen werd ook na de oorlog natuurlijk het ijzeren gordijn opgetrokken en op de een of manier, wij konden dus ook, ja, er ook weinig over, ja. behalve dan die heldenverhalen. Ja. En op de een of andere manier is het gewoon hier een beetje uit geschiedenisboeken verdwenen. In Rusland niet? Nee, absoluut niet, want uh, het is een heel groot. Uh, ja, iedereen kent het verhaal. Alleen is het heel, ja, tot een een heldenmythe. Ja. Uh, voor... Dat zei je. Nou, daar komen we zo meteen nog ja. even op. Wat mij opviel was dat het al jouw tweede film is over Sint-Petersburg. Ja, dat <laughs> Ik... klopt. Ja, je spreekt ook Russisch. Ik bedoel, wat is dat? Russisch. Ik dacht, heb je misschien een Russische moeder of zo? Uh, nee, nee, nee. Ik stam wel af van de Friese Veeners die uh, twee ja. eeuwen geleden... Uh, met de Ruslui. Slangen. De Ruslui. Die ja. kant... Uh, ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Ik, uh, om lang vaak kort te maken, ben ik in 89 uh, in Leningrad beland voor het eerst. Was, en toen was ik 19 en ik belandde midden in de Pestrojka. Um, ja, en dat was zo ongelooflijk. Het was gewoon een hele revolutie die er zo voor mijn ogen voltrok. En uh, ja, gewoon dat heeft me niet meer losgelaten de stad niet en het land niet. Nee. Van, en toen ontmoet ik. hoe heet hij Jelena Jakovlevna? ja Jelena Yakovlevna. Ja. een van de personages uit mijn vorige ja. film. Uh, dat is een portret van de stad Sint-Petersburg en zij was een zij is een van de overlevenden van het beleg. en zo kwam je erop. en zo ben ik erop gekomen. ja, ja. En, en vooral uh, de, uh, de nou ja zij, zij uh, is vertelde heeft mijn verhaal dat dat ze op, een gegeven op straat liepen en het was Ijskoud als min 30 of zoiets en uh, ze is een huis ingelopen om te schuilen. En daar uh, uh, trof ze een familie aan om de tafel uh, doodgevroren, doodgehongerd. En een aantal weken of maanden later filmde ik haar in uh, de parade op de dag van overwinning, wat bij ons bevrijdingsdag is. En liep ze met al haar medailles heel trots uh, uh, de hoofdstraat van Sint-Petersburg af, terwijl ze werd toegejuicht door de bevolking. Prachtig trouwens, ontroerend moment. Alleen, ik vond dat zo'n groot contrast. En toen dacht ik, ja, wat, wat is hier gebeurd? En wat is dit voor geschiedenis? En zo ben ik erin gerold. Ja, aan de lijn heb ik ook uh, Alexander Muninghoff. Nou, hij zit in de studio in Rijswijk, oud-consument ja. in Moskou. Dag, dag Alexander. Oh. Ja, wat, dag. Uh, wat, wat gebeurde er tijdens dat beleg van Leningrad? En, en waarom waren die Russen niet in staat om die Duitsers tegen te houden, eigenlijk? Nou, dat waren ze in het begin van die oorlog al helemaal niet... want ze werden voorkomen verrast door die operatie Barbarossa natuurlijk. Ja. En uh, dat is op een gegeven moment... ja, in Leningrad heeft dat wat langer geduurd, 900 dagen... maar uiteindelijk ja. zijn ze toch uh, zo vanaf begin 1943... Uh, waren zij weer aan de winnende hand... Ja. Maar ik wil uh, heel graag iets uh, zeggen tegen uh, Jessica Gorten. Ik wil ja. in de eerste plaats echt feliciteren, fantastisch, dat ze zo'n uh, prijs heeft gewonnen. Zowel in Nederland als in Moskou, want in Moskou is de film ook uh, ja. in de prijzen gevallen. Heel goed. Ja. Uh, Dankjewel. Maar, ja, ja, zeker, zeker. Hm. Maar um, er valt me toch iets op over die heldenmythe. Ja. Uh, kijk, ik heb die... Uh, ik hoor een echo trouwens. Uh, ik heb die uh, uh, uh, ja. dag van de overwinning uh, alles bij elkaar wel twaalf keer meegemaakt. Ja. En ik heb zelf in Petersburg ook een jaar gewoond... En ik heb heel vaak over die oorlog gesproken. De echo wordt alleen maar harder. Ach ja, ja. ik weet niet. Wat <laughs> Sorry, hebben wij me. vandaag met de techniek? Ik, ik, ik leg ja, de ja, ja, op ja. Het telefoon wel even linger, want ik kan het wel. Maar wat ik. Um, Gaat het zo? Nou, het ligt niet aan je telefoon. Hm. Ik weet niet. Nou, ja, we, ja. Alexander, weet je wat anders dan? Ga ik praat even door met Jessica en dan probeer de technicus ondertussen wat aan te doen. Ja, heel graag. Ja, is dat goed? Ja, um, ja want de, de film. De, de, je zei al net, het was een gruwelijke winter. Er was geen voedsel meer. Uh, er kwam zelfs cannibalisme voor. Hè? En dat is zijn hele, ja, hele ontroerende, ja. gruwelijke gesprekken die je hebt gevoerd met mensen. Um, maar uh, waren ze daar... Nee, ze waren er niet makkelijk over. Er was dat nog steeds een enorme schaamte omheen. Hoe, hoe kwam dat? Ja, daar zit natuurlijk een schaamte, maar ook vooral taboe... Uh... Het is natuurlijk logisch ook dat dat een taboe is... maar het, is, het was ook echt uh, ten strengste verboden... om over dit cannibalisme te praten uh, na de oorlog. Dus dat is, dat is echt uit de geschiedenis uh, uh, geschrapt. En pas na de perestroika konden daar uh, officieel... De, de, konden daar de eerste dingen weer over gezegd worden. Um, ja, en dat, dat natuurlijk dat blijft, dat blijft een heel erg moeilijk onderwerp... en. Uh, het is niet zo dat mensen daar makkelijk over praten. Nee, en uh, hoe, hoe heb je heel lang met, met mensen opgetrokken om, om, om dat vertrouwen van hen te winnen? Want je zei al, maar Russisch is nou ja. ja, niet vlekkeloos. Ja, ik heb zeker veel tijd uh, uh, door, ja, veel, veel tijd mm -hmm. met de mensen doorgebracht. En natuurlijk om het vertrouwen te winnen, maar ook uh, ja, ik ben ook echt van ze gaan houden. Dus het is, het is iets. ja... Um, en ik moet wel zeggen, ik, heb ook niet, ik ben ook niet het vertrouwen gaan winnen... omdat ik hoopte dat ze me vooral over het cannibalisme dingen zouden gaan uh, zeggen. Ik heb het heel erg opengelaten en ik keek al of dat zou komen. Want mijn film gaat daar ook niet echt over. Nee. Het gaat heel erg over hoe mensen zelf hun eigen geschiedenis hebben meegemaakt. Maar gaandeweg in het proces kwamen die verhalen toch uh, los... Nee. <küm> Niet ja, echt, maar goed. Ja, ze hebben e eerst vertelden ze dat dus de, de, de huisdieren hè, werden opgegeten. Ja, ja dat, was natuurlijk het eerste, dat was natuurlijk het eerste wat je doet als je echt uh, honger krijgt. Ja. Ja. Uh, Alexander, ben je er ondertussen weer? Ik wil graag, graag meepraten nu. Ja, ja, begrijp ik. Nou, Oké. Okay. <coughs> is, is die echt gewoon nu verholpen? Nou, we, we gaan het gewoon proberen. Ja, oké. Okay. Nou goed, Jessica vertelde uh, zojuist uh, dat, uh, dat ze dus ook heel lang met, met mensen had opgetrokken. Dat er helemaal niet speciaal op uit was. Maar dat op een gegeven moment ja, ze, ze toch gingen vertellen over uh, dat opeten van die huisdieren. En uiteindelijk ook over het, uh, het, het opeten van mensen wat daar uh, heeft ja. plaatsgevonden. Nou kijk, er zijn bepaalde aspecten van dat hele beleg van Leningrad... die inderdaad uh, met, uh, zeggen ze, niet, niet in de openbaarheid mochten komen. Bijvoorbeeld wat, wat Jessica al zei, het kannibalisme. Ook de fouten die Stalin natuurlijk heeft gemaakt. Uh, fraude met de bonkaarten, die heel erg veel voorkwam. En uh, bijvoorbeeld uh, dat je, als je via de, het, het Ladoga meer, dat was eigenlijk de enige uitweg die ze nog hadden, vooral in de winter... was een soort uh, levensroute... Uh, de, de, de, om daar op te komen moest je vaak uh, uh, mensen omkopen en zo. Dat zijn natuurlijk geen fraaie zaken. Ja. Maar wat daar eigenlijk dat, dat allemaal overstijgt... is toch ja de trots op het feit dat ze... Uh, en, en dat is toch eigenlijk geen heldenmythe dat ze kunnen zeggen van ze hebben ons er niet onder gekregen. En... Uh, Kijk, er, er was natuurlijk sprake van groot patriotisme in, uh, ja. in uh, Leningrad. Een van die vrouwen in de film zegt, ik heb de, de trailer gezien... overleven is geen verdienste. Ja, dat is een heel mooi en, en, en bescheiden statement. Ja. Maar wij als Westelingen mogen dat niet zomaar klakkeloos beamen, vind ik. Nee, maar ik bedoel, je... Er zit nog ja. veel meer achter. Ja. Ja. Maar ik beamen dat uh, ook niet zo in nee. de film, hoor. Er zitten mensen in die zowel... Uh, nou ja, deze trots hebben op het overwinnen ja. als mensen ja, dat die dat vergeten, niet ja. hebben. En, uh... ja. Ja, ik, ik laat het ook, dat mag je als kijker ook zelf beoordelen, wat je daarvan vindt. Het is gewoon ieder hun eigen manier om ermee om te gaan. Maar bij ja. Jessica, er zitten mensen in die film die zeggen van ja, wij worden, hè, die, die, die, die, die spugen de bewijzen spreken op. Die ja. zeggen nou hier, die, die medaille ik. zwaar verhaal. Neem jij je maar, omdat ze, dus vinden zij ten onrechte als, ja, he, als helden. Wacht, wacht even, Alexander, ten onrechte ja. als helden worden uh, gezien, terwijl ze ja. eigenlijk slacht, een slachtoffer zijn. Het ja. is dat is dat jouw boodschap? Nou ja, slachtoffers ook weer, ja, weet ik. Ik bedoel, het is een stuk beide, hè? het is een stuk twee kanten van de medaille, ja. in dit geval. Uh, ja. In elk geval is het zo dat uh, hier een belangrijk aspect van de zaak ook weer naar voren komt: die vrouw die die medaille aan, je, aan jou teruggeeft, hè? als ja. het ware. Ja, ja want. Er is eigenlijk nooit in Rusland, en dat moet je inderdaad toegeven... belangstelling geweest voor het persoonlijke verhaal. Ja, precies. Uh, het is uh, wat, er, wat er gepresenteerd werd... maar dat heeft ook zijn eigen recht van bestaan, zou ik zeggen... is het grote verhaal van Leningrad heeft het de, de aanval van het fascisme weerstaan. Ja. Ja. En uh, we hebben de, de, de moffen weer het land uitgedreven. Patriotisme. Maar, maar er was dus er geen plaats voor de, voor de eigen herinneringen van de mensen? Nee. Dat... Nee, dat was er eigenlijk niet. Dat was er eigenlijk Nee, daar is nooit plaats voor geweest. Nee. Ook. Nee. Kijk, als daarom, nou bijvoorbeeld iemand als... Ik heb de film dus ook is ook in Moskou vertoond uh, uh, ja. begin december. En uh, ja, het, het, het sloeg echt in. Merkte ik gewoon omdat mensen eigenlijk voor dat het eerst het gewoon goed, naar die persoonlijke ja. herinneringen luisterden. En, uh, ja. Ja, daar waren ze en dat geschokt. is ook heel nieuw, heel nieuw voor de Russen, dat kan ik je wel zeggen. Ja. En ik zal, ik zal nee, nee, even, Alexander, nee, we hebben geen tijd meer om daar nu nog verder op, op in te gaan. Oh. De, ja, nee, dat is heel spijtig. Ik, ja. Morgen dan zit uh, Jessica uh, een heel uur bij uh, Kunststof. En donderdag komt die film in de bioscoop. En uh, ik dank jullie allebei hartelijk. Ja, de nieuwsgierigheid moet dan morgen maar verder bevredigd worden. Hm. Het is vijf voor twaalf. Ja, het is deze dagen Stefans de Poëzie tijd om 5 voor 12. Het woord is aan John Janssen Verhalen. Alweer voor het derde jaar Turing Nationale Gedichtenwedstrijd met opnieuw duizenden inzendingen. En uit de beste honderd presenteert het ogen deze weken 20, gelezen door gerenommeerde dichters. Vanavond Ramsey Nasser met nummer 9107. Ja, Alibaba en de 40 Rovers. De vorige nacht alweer bezocht door vreemdelingen. U kent dat wel. Ze zwieren rond in kasten, ruimden zelfs de vuilniszakken. Doken onder in pakken yoghurt, zetten de thermostaat een graadje hoger. Alles wat niet mag, gebeurt je. Niet eerst, ze slaap als poeder rond mijn ogen joegen. Ze zijn zo uitgekookt. Ik sliep een nacht, maar ook de halve dag door. Op kantoor wisten ze niet waar ik was. Ook daar waarde een vreemde rond in mijn kleren. Hij sprak een vreemde taal... boog in de koffiepauzes naar het oosten. Het was ondoenlijk allemaal. Een verhaal. Vertellend gedicht. Ja, een fantastisch gedicht vind ik het ook. Het is um, um, beklemmend en, en mysterieus. En eigenlijk op een manier die ik niet had verwacht. Want het is, um, het is klaustrofobisch. Uh, niet alleen xenofobisch, het is ook <laughs> echt klaustrofobisch. Alles is namelijk... Vreemd geworden en beklemmend. En het is ook nog eens, het klinkt een beetje raar, maar het is ook nog eens op een vreemde manier vreemd geworden. Het is niet clichématig. want kennelijk doen die uh, zogezegd vreemden, die doen kennelijk ook heel normale dingen. Zoals uh, fijne klusjes doen, zoals je troep opruimen. Uh, die vuilniszakken die worden geruimd. Um, de vreemdelingen zijn ook de bacteriën in de yoghurt. En, en dan dat uh, ja, alles vervreemdende beeld, uh, waarbij. Kennelijk iemand in, in jouw plaats met jouw kleren aan naar kantoor. Ja, kantoor gaat. Kantoor gaat. ja. en dat vind ik een mooi beeld. Ook de, de het wordt niet beschreven, maar je ziet het voor je: die collega's die zich eigenlijk beteuterd afvragen waar je, jij zelf nu gebleven bent. Um, ik vind het heel knap. Je bent, uh, je bent eigenlijk geneigd om te denken. Het gaat over vreemdelingenangst, allochtonen. En er is ook inderdaad dat beeld dat in koffiepauzes uh, zit iemand naar ja. het oosten. De, dus kennelijk buigt hij om te bidden. Maar het gaat veel leren om de totale vervreemding. En dat maakt het hele gedicht, om um, dan de slotregel maar even te parafraseren: ondoenlijk licht en zwaar tegelijk. Vuur mij op dat er een kleine taalfout in staat. Houden jullie daar rekening mee bij de jurering? Dus sprake uh, van... Ja, vooral eerst, moet ze zeggen. Ja, inderdaad, leerd. ik twijfelde ook. Moet ik nu vooral eerst zeggen of moet ik vooral eerst ja. zeggen? Ik, ik, uh, ik betuig dan mijn respect voor de dichter en lees het uh, zo voor. Misschien bedoelt hij of zij er wel iets mee, maar het is voor, volgens mij een fout. Um, dat wordt meegenomen, maar niet in die zin... Kijk, dat wordt Kijk, als er nou nog vreselijke fouten in staan, dan denk je... ga eerst nog maar eens iets doen. Maar, maar misschien vooral eerst... Het is eigenlijk ook wel heel mooi. Ja. Dank, Ramsci tot zover gedicht 9107. Ja, morgen is er weer een oog. Dan zit die Claire de Polak. Zometeen nog Casaluna. Dag. Bespaar ook op uw accountantskosten.